dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda bij Knopend Kleinpolderplein. Daar staat 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Breda naar Utrecht bij Nieuwegein nog 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie.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 voor Zandvoort en de regio. En meer dan een t-shirtje heb je niet nodig, albert Nee, nee, t-shirtje, je lekker cocktailtje, zonnebrilletje. In goed, goed ingesmeerd. Helemaal goed. Ja, op mijn uh, spul staat sunblock, dus er komt geen zonnestraal doorheen. Oké. Okay. Goed, uh, luisteraars, het laatste uur is alweer aangebroken. En uh, wat kan u van ons in het laatste uur nog verwachten? Uiteraard het gedicht van de week. We hebben een hartstikke mooie inzending gekregen van een trouwe luisteraar. Ja, ja. En die luistert naar de naam Din. En, en weet je de titel?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 Ja, vanavond gaat natuurlijk iedereen weer de discotheek in uh, hier in zo'n ja. moeten wij toch een klein beetje aan meedoen Albertje wat Dus uh, ja, ja, ja. ook een beetje disco op uh, zaterdagmiddag. We hebben de remixen nou weer gehad, hè? Disco. Ja, wel. De discotheekers zijn weer klaar uh, voor vandaag. Ja, klopt. Even een nagekomen bericht. Zo. En dat uh, is uh, bestemd voor de wandelaars onder ons en de natuurliefhebbers. Want op zondag 3 juli organiseert het IVN Zuid-Kennenland een natuurwandeling over het Wurmenveld en het Kraans, uh, Kraansvlak.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 that you're here with me Will you ever return? I won't be satisfied till you're by my side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 And I was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 ...van half vijf op de zaterdagmiddag bij CFM Sanfordse Omroep. CFM Sanford 24 uur per dag te beluisteren. En voor het golfnieuws gaan we over naar Albert-Jan. Ja, en voor het golfnieuws gaan we naar München... ...want daar is namelijk de Europese Tour neergestreken. En de laatste tijd horen we veel van Nederlandse golfers... ...die daar redelijk mee kunnen... Waarin, ...waaronder natuurlijk onze enige echte Joost Luiten...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 to slap her. So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 Ja, nou, het was een beetje slecht weer ook, met een beetje regen en wind en uh, olie op de baan, dus uh, er ging een paar keeljes onderuit. Maar ja, aan het einde en toch, uh, toch een heleboel mensen de eindstreep holt ja. En uh, op de eerste plaats is eindigd uh, Spies. Ja, ik heb nooit van gehoord, maar, nee. maar, uh, Spies was de eerste geworden. En twee uh, Stoner, Stoner had ook uh, best rekening. Oh, die is, uh, die is goed. Maar Spies had zo voorsprong, jongen, die kon hij niet meer goed maken in de laatste tien ronden. Dus, uh, en uh, daarachter bleef uh, Dovich ook zo. Ja, die bleef daarachter hangen natuurlijk, hè. Die, kon, die kon niet meer komen. Nee. Dus die is derde geworden, maar, maar mijn grote vriend. Van, mijn grote fan en de grote, de grote Italiaan, natuurlijk, die Rossi. Die Rossi, hè, maar die heeft een andere motor gekregen. Die is een andere stal gegaan. We ja? hier gewoon van stal naar stal natuurlijk. En uh, sinds hij in een andere stal staat, kan hij niet meer uh, winnen. Dus uh, Rossi is vierde geworden. Uh, nou, ik vind het daar, hoor. In de ja, regen en in de wind. Maar goed, dat was awesome. Gaan we nu over naar uh, uh, uh, uh, Valencia.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 En je zal altijd zien, het vernein zit hem in de staart. We zullen ook morgen met een eerste rij beginnen met Red Bull. En uh, uiteraard op Pol uh, Sebastian Vettel, gevolgd door Mark Webber. Op de derde plaats Hamilton, die dus terugverrezen werd in de laatste secondes van de kwalificatie. Door Webber, Hamilton op de derde plaats en Alonso in de Ferrari op de vierde plek. U kunt natuurlijk alles morgen volgen vanaf twee uur via RTL 7. Dankjewel Albert-Jan. En je is nog best uh, oké. Okay, ja, dat valt best met, hè? Ja. Ik heb best nog. Ja, ja, ja. ja. <laughs> een beetje pakken. <laughs> Brommers kieken. Uh, een kieken natuurlijk. <laughs> Oké, okay, yeah. doen we. I off my horse And I can't let you go You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 En de Midnight Ben, Dat was hem alweer het uh, laatste plaatje eigenlijk. Hè? Het reguliere laatste plaatje in ja. deze uitzending. Uh, Zandvoort op zaterdag. Maar ook na vijf uur natuurlijk uh, Entertainment for You. De heren zijn inmiddels gearriveerd. Die zijn er helemaal klaar voor. Die zijn er helemaal klaar weer voor. Om, uh, Scharre koppen weer uh, uit, de, uit de kast gehaald. Ja, ook dat. Dus okay. uh, blijft u luisteren. Want ook na vijf uur is het luisteren de moeite waard. En wij zijn de volgende Goed. week weer. Wij zijn de volgende week weer. Uh, genoeg te doen. Hè? We hebben genoeg uh, evenementen uh, dit weekend, komende week. Dus wellicht uh, komen we elkaar uh, tegen. Luisteraars, dit was het. Rob, bedankt. Ja, jij ook bedankt. Even nabespreken. En uh, Dindi ook bedankt ja, voor Dindi, het mooie nogmaals, gedicht. Hartelijk bedankt en uh, tot de volgende week. Tot volgende week. Dag.